Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, u bent er altijd. Bewaard heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van u, Heer.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 Het volgende lied is een, een kinderlied, zoals we elke zondag ook hier zingen. wel elke week een ander natuurlijk. Um, um, Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. En zing lekker mee als je hem kent. Oh Maan en sterren door u daar geplant. De hele aarde en alles wat leeft. Het is echt ongelofelijk dat u dit aan ons geeft. Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde? Heer onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde? Dat u zelfs aan mij denkt en mij uw aandacht en liefde steeds schenkt. U geeft mij alles, ik kom niets te kort en daarom dank ik u steeds weer. U bent de grootste God, Heer, onze Heer. Hoe machtig is uw naam op heel de aarde, Heer, onze Heer?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 We mogen naar een eigen programma. En daarna ging uh, we nog een lied. Dus ik um, zou zeggen: als je. Nog een keer twee dan mag je mee naar de. Uh, ben naar Kruimel. Dan mag je mee naar Esther. die daar achteraan. En um, de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool, die mogen zo een jood aantrekken op de buiten. En ik ga samen met Betty. en die is ook achteraan, de uh, school hier vlakbij. En als het zo uh, een beetje weer rustig is geworden. Ik zou zeggen, veel hier en we zien jullie straks. niet bang voor de onzekerheid van morgen. God omgeeft je steeds, Hij is erbij. Gaan zitten. Goedemorgen. Vanmorgen een uh, thema over uh, Gods aanwezigheid. En ik herinner me nog, uh, het was ruim een jaar geleden. Um, er was een uh, sprake van iemand waarvan ik hield die mij dierbaar was, waar het, mee het niet goed ging. Um, en op dat moment had ik uh, God echt nodig. En um, nou, Ik weet nog dat ik naar huis ging, we wonen toen nog in Zwolle. Het is een, echt een flinke tijd geleden. En uh, ik kwam thuis en ik ging bidden, want ik dacht, dat is wat je doet, dat is wat ik moet doen, naar God gaan, om steun vragen aan hem, hem zoeken. Dus dat ging ik doen, bidden, bidden, bidden, en ik hoopte natuurlijk steun te ervaren, troost te ervaren, kracht te ervaren, iets in die richting. Maar dat gebeurde niet, ik ervaarde niets, het leek eigenlijk alsof, ja, alsof er geen verbinding was. Nou, dat was nogal frustrerend ook, vond ik. Ik heb een beetje gefrustreerd over. Want ik dacht ook, ik ken natuurlijk de verhalen van christenen die zeggen, juist toen ik het moeilijk had, was God daar. Nou, dat was eigenlijk niet wat ik ervaarde op dat moment. Ik ervaarde God niet. Later heb ik zeker Gods steun ervaren, maar toen niet. Laatst hebben we stilgestaan bij momenten hier waarop je God ervaart. Waarop hij dichtbij is. En dat is mooi, want daarmee kun je elkaar bemoedigen. Maar het kan ook anders zijn. Het kan ook zijn dat je God niet ervaart. Ken je dat? Dat je het niet voelt. Dat je zegt, ik voel God even niet. En als je dat ervaart, hoe ga je er eigenlijk mee om? Hoort dat bij geloven? Mag dat er zijn? Of niet? Nou, David, die ervaarde dat ook. Ik ervaar God niet. Moet je maar eens horen wat hij zegt. Hij begint eigenlijk met een klacht. Hij zegt, heer vergeet u mij voor altijd. Hoe lang nog blijft u zich verbergen? Hoe lang nog blijft mijn hart vol zorgen? Hoe lang blijf ik dag en nacht verdrietig? Hoe lang blijven mijn vijanden sterker dan ik? Nou, dat is niet echt een vraag om informatie. Het is echt een klacht. Hoe lang nog? Hoe lang nog? Hij heeft Gods afwezigheid ervaren. David had een vijand. Wat het precies is, wordt niet helemaal duidelijk. Misschien was het ziekte, misschien was het iemand die uh, het op zijn leven gemunt had. Hij had een vijand. En juist eigenlijk op dat moment, dat hij God dichtbij wil hebben, ervaart hij God niet. Verder, je komt het ook verder tegen. Als hij zegt, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Mijn God roep ik overdag en s'nachts en u antwoordt niet. Ik vind geen rust. Geen rust, geen vrede. Nou, misschien herken je dat wel eens. Dat je zegt, ik voel God niet. En dan kun je denken, het ligt aan mezelf. Het ligt aan mijzelf. En dat kan denk ik ook. Het kan zijn dat je niet ruimte maakt voor God. Uh, ik denk dat... God zich wil laten ervaren. En dat hij daarvoor middelen geeft. Bijvoorbeeld hier in de kerk. Je bent vanmorgen in de kerk, dus dat is eigenlijk prachtig. Daarbij grijp je iets aan. Zo kun je in contact met God zijn en blijven. Maar als er geen ruimte is voor God in je leven... Ja, ...dan kun je ook de ervaring naar hem dichtzetten, dichtzetten. Als je middelen aanpakt, bijbel lezen, bidden... ...dat zijn middelen waardoor je iets van hem kan ervaren... Nou, het kan dus te maken hebben met je eigen leven. Dat je God niet ervaart. En dan zou ik zeggen, pak het zich op. Het kan ook zo zijn dat het helemaal niks met jezelf te maken heeft. Dat het niet aan jou ligt. Eh, misschien sta je wel open voor God. En zoek je God die dus juist. Van jou uit sta je open. Maar toch ervaar je het niet. Heb je het gevoel dat als je bidt, en misschien... Stop je er? Ben ik misschien wel mee gestopt? Dat als je bidt, dat het eigenlijk tot het plafond komt en dat het weer terugketst. Dat er geen contact lijkt te zijn. Dat je het niet voelt. Hoe zit dat dan? Hoort dat dan bij geloven? Uh, is het eigenlijk zo dat je dan als gelovige niet slaagt? Hoe zit dat? In de Bijbel kom je deze zin tegen. Ik heb hem hier. Een hele tijd geleden was het genoemd. Wij moeten delen in het lijden van Christus. Om met hem te kunnen delen in Gods luister. Dus je moet delen staat er. In het lijden van Jezus. Jezus ging een weg op aarde. Hij leed. Op allerlei manieren. Maar hij werd uiteindelijk door mensen aan het kruis gehangen. Hij werd vermoord uiteindelijk. En als hij daar hangt. Dan zegt hij. Mijn God. Mijn God. Waarom hebt u mij verlaten? Hij ervaart afwezigheid van God. En, als jij vandaag in dat spoor van Jezus gaat, uh, en probeert te volgen, dan deel je in zijn lijden. Jezus leed, en hij ging naar de Vader, daar is het goed. Maar, wij hebben hier nog een weg te gaan op aarde. En als je in zijn spoor gaat, dan krijg je ook lijden, met lijden te maken. In verschillende uh, gedaanten, maar het lijden wat Jezus leed aan Gods afwezigheid, dat is iets wat ook op je pad kan komen. Dat je uh, zijn nabijheid niet ervaart. Nou, En dan kun je dus zeggen, is het raar als je als gelogen door zo'n tijd gaat, als je het even niet voelt, als het er niet is. Als er momenten of fases, misschien wel maanden of langer zijn, dat je wel zoekt, maar het niet voelt... Ik denk het niet. Als je uh, David ziet, dan is hij daar eigenlijk een voorbeeld van. Want als je de Psalmen leest, dan zie je dat hij veel heeft ervaren van God. Veel aanwezigheid. Maar je ziet ook afwezigheid. Dat hij het niet voelt. Nou, David was een man naar Gods hart, staat er. Maar hij kende beide kanten: afwezigheid en aanwezigheid. En wat is dan? Ja, ergens dat geloven. Wat hij dan toch doet, dat is dat hij, als hij God niet ervaart, niet voelt, als het er voor zijn gevoel niet is, dat hij toch blijft praten. Hij blijft contact zoeken met God. Juist als hij het niet ervaart. Hij noemt allemaal klachten. Waarom hebt u mij verlaten? Waarom dit? Waarom overkomt mij dat? Maar wat hij niet doet, is uit de relatie met God stappen. Hij blijft God zoeken. Maar wel ook met de moeilijke kanten die er zijn. Dat gaat hij helemaal uh, noemen. Hij gaat het zeggen tegen God. En ik denk ook dat dat... Ik vond dat in de voorbereiding toen ik hiermee bezig was, dacht ik... Hé, hey, daar kan ik ook zelf nog wel eens wat van leren. Want hoe vaak noem ik nou echt wat ik moeilijk vind? Mijn moeite die ik heb, hoe vaak uh, deel ik dat nou met God? Dan zeg ik gewoon ronduit hoe ik het ervaar. Je kent misschien wel de uitdrukking, waarschijnlijk wel. Niet klagen, maar dragen. Nou, er zit natuurlijk iets in als je uh, even de afwas moet doen, maar je gaat daar uren of dagen over klagen. Dan is het een beetje uh, buiten proportie. Maar als er ergere dingen in je leven aan de hand zijn, dan heeft klagen wel iets goed. En als je niet klaagt, als je niet uit, kan het ook nare gevolgen hebben als je het wegstopt. Dan blijft het ergens zitten. Draag je het met je mee. Deze psalm is eigenlijk een aanmoediging om te klagen. Om gewoon eruit te gooien wat je ervaart. Om dat voor God neer te leggen. Ik vind eigenlijk, toen ik die zinnetjes las, die eerste klachten... Vond ik dat eigenlijk best wel een beetje brutaal, wat David doet. Ik zat het een paar keer te herlezen en dacht ik, zou ik dat nou zelf doen... Volgens mij niet. Hij blijft klagen. Waarom hebt u mij verlaten? U ziet mij niet. Het is gewoon een verwijten aan God. Ik zeg dat niet zo vaak. U ziet mij niet. Hoe zit dat eigenlijk bij jou? Wat zeg jij eigenlijk tegen God? Klaag je wel eens tegen God? Breng je je moeite? Echt zoals je het ervaart. Zoals het echt is. Hè? Niet een, een, een mooi verhaal zeg maar. Maar zoals het echt is. Zeg je het ook wel eens in die woorden tegen God. Ik denk dat die ruimte hier wordt gebo ge geboden in die psalm. Er wordt je eigenlijk taal gegeven. En uh, taal waarmee je zelf ook kan bidden. Waarmee je zelf die kan overnemen. In jouw woorden. Voor jouw situatie. Dit gebed zegt eigenlijk klagen, dat mag juist. Een voorbeeldje. Als het voor jou, je kunt zeggen tegen God. Uh, ik merk niks van u. Of... Ik ben teleurgesteld in u. Ik snap niks van u. U vergeet mij, ik voel me niet gezien. Of als je twijfelt, ziet u mij eigenlijk wel? Bestaat u of bent u inbeelding? Waarom voel ik me zo vaak neerslachtig? Waarom gaat het niet goed met mijn kinderen? En kun je denken, zijn dat allemaal uitingen van ongeloof? Kan dat wel? Ik denk dat deze psalm laat zien dat dat kan. Dat je ook juist dit soort dingen bij God kan brengen. Want het mooie is. Je kan denken bij moeite die je ervaart. Je kan denken van ik noem het maar niet. Of als je God niet voelt. Ik ervaar het niet. Uh, ik stap maar uit die relatie met hem. Ik laat het zitten. Ik zoek geen contact meer. Je kunt het dus ook anders benaderen. dat je juist. Wat je niet voelt, je pijn, dat je dat gaat noemen, dat, dat je dat gaat zeggen. David, en dat is denk ik geloof hier, die blijft zeggen mijn God, mijn God. Hij zegt, hij plaatst God niet verder maar hij zegt wel mijn God. Het is nog steeds relatie. Hij blijft zoeken naar God. Hij blijft openstaan. Ja, ik zag een, een voorbeeldje van iemand die zei in de relatie kind-ouder is het ook een goed teken als het kind kan klagen. Als ouder eh, maak je vast dat het mee dat je kind verdrietig is of boos. Of zegt papa, mama, je bent stom. Iets in die richting. Als dat kan, dan kan het een goed teken zijn... want dan laat het zien dat de band goed is. Als een ouder echt onverwaardelijk lief heeft... is de ruimte er om ook dat soort dingen te zeggen. Om, om als kind boos te kunnen zijn. Gelovigen, mensen die God zoeken... Er worden in de Bijbel ook kinderen van God genoemd. En dat kind zijn van God, dat kun je hiermee dus verbinden. God is groter, hij kan het aan. En als, als je ouder wordt, blijf je ook dus kind. In de verhouding naar God toe. En kun je ook de lastige dingen blijven zeggen. Want het mooie is dat God dat aan kan. Hij is zo groot dat hij dit aan kan. Ja, misschien merk je wel eens in contact met mensen, als iemand niet open is, niet uh, zichzelf echt laat zien, zijn verdriet laat zien. Misschien heb je het zelfs bij je partner, of je kind, of wie ook maar, iemand waarvan je houdt. Als dat niet gebeurt, dan krijg je niet echt contact. Dan kom je niet dicht bij elkaar. Zo is het eigenlijk ook met God. Als je niet opent, zegt wat er echt is, dan kan het contact ja, er minder zijn. En ik denk dat God dat, dat juist graag wil. Als je uh, echt open wordt naar hem, kwetsbaar wordt, gewoon zegt waar het op staat, dat hij dan echt contact met jou krijgt, dat hij dan jou echt ziet. Nou, onze cultuur heeft misschien wel een beetje iets in zich van niet klagen. Er zit natuurlijk uh, best wel iets in van het leven moet leuk zijn. Dat is ook mooi natuurlijk, het leven moet leuk zijn. Maar als het alleen maar leuk is het leven, leuk, leuk, leuk, dan is er geen ruimte voor wat ook wel eens moeilijker is, wat uh, zwaar is. En als dat er niet mag zijn, ja, dan kan het juist ingewikkeld worden. Deze psalm is een pleidooi om juist dat naar God uit te roepen, het dus ook bij iemand te brengen. Misschien klaag je wel eens tegen mensen om je heen. Hier ligt een uitnodiging om het echt tegen God te zeggen. Het bij hem te brengen. Nou, je deelt uh, in het lijden van Christus. Dus dat is ook delen in Gods aanwezigheid. En wat je dus kan zeggen is. Als je zoekt. Hè, je zoekt God. Maar je voelt het niet. Je voelt die aanwezigheid niet. Dan is dat iets wat bij geloven hoort. Het is niet iets waarvan je zegt. Dan ben je minder gelovig het soms dus even niet voelen, hoort bij geloven. Als je blijft zoeken. Als je de relatie openhoudt. Je deelt in het lijden van Christus, maar tegelijk ging Jezus natuurlijk ook veel dieper in het lijden dan wij ooit kunnen gaan en zullen gaan. Want wat Jezus uiteindelijk natuurlijk doet, is helemaal zich laten wegslaan aan het kruis en de diepste verlatenheid ervaren, God mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En waarom? Om jou, om ons, in zijn aanwezigheid te brengen. Om jou bij God te brengen. Om jou weer in verbinding met hem te brengen. En ik hoop ook dat je dat voelt, ervaart, dat er echt iemand is, Jezus, die jou door alles heen, ook in het niet voelen, blijft vasthouden. En dat je regelmatig voelt dat er iemand is die van je blijft houden, onverwaardelijk. En voel je dat dus altijd? Nou, ik niet, misschien jij ook niet. Maar ik hoop wel dat je kan blijven vertrouwen. Dat je kan blijven zeggen, maar ik blijf op die God vertrouwen. In de Bijbel is er veel ruimte voor voelen, het ervaren van God. En dat is ook iets moois als je het meemaakt. Daar kun je ook van genieten en het benoemen. Maar er is ook ruimte voor niet voelen. Voor ervaren van afwezigheid. Dat is ook een kant die bij geloven hoort. Deze psalm biedt eigenlijk een mooie manier van bidden. Er zijn vijf regels die beginnen met klagen. En die kun je in jouw woorden eigen woorden overnemen. Waarom dit niet? Waarom dat niet? Het tegen God zeggen waar je mee zit... Dat zijn vijf regels. En die volgende vier regels. Ik lees het thuis nog eens na. Zou ik zeggen. Psalm 13. Dat zijn vier regels die gaan over vragen. Zie mij heer. Grijp in. Doe alsjeblieft iets. En de laatste drie regels. Die gaan naar vertrouwen. Maar Ondanks alles. Blijf ik op u vertrouwen. Nou ik hoop. Dat je uh, misschien in je eigen tijd wel hier zo wat ruimte voor kan maken. Dat je ook ruimte hebt om te klagen, om te zeggen wat er echt is. En dat naar God te brengen. Want dan kun je ervaren dat hij juist ook daarin nabij is. We gaan nu met elkaar bidden. Ik ben in het gebed ook een moment stil. Misschien kun je iets noemen wat jou op je hart zit. Het kan iets moois zijn, hè? het kan iets moeilijk zijn. Ik nodig je uit, en voel je ook vrij om het aan je voorbij te laten gaan, om het tegen God te zeggen. Zullen we met elkaar bidden? Heer, goede God, we danken u voor uzelf, dat u aanwezig bent, dat u de God bent die zich helemaal liet wegslaan uit de wereld, die helemaal verlaten werd en die zo diep wilde gaan voor ons. uit liefde, dat u verlatenheid wilde ervaren om ervoor te zorgen dat wij nooit meer los van u zijn. En we danken u dat u zo groot bent dat er ruimte bij u is om te zeggen wat er is in ons hart, om dat tegen u te zeggen. ...in het moment van stilte zijn bij u. Goede God... ...wilt u ons helpen om... ...bij u te zijn zoals we zijn? Wilt u ons elke keer weer... ...naar u toe trekken? Want uiteindelijk met u degene die... ...ons geloof geeft... En daar danken we u voor. Wilt u bij ons zijn in alles? In de mooie momenten? Ook in de moeilijke momenten, misschien als we u niet ervaren, niet voelen. Wilt u daarin nabij zijn en ons steeds weer het vertrouwen geven, ook ondanks dat het gevoel er misschien even niet is. Dat u er werkelijk bent, dat u zorgt, dat u goed bent, dat u nabij bent. En we danken u dat u dat bent. Amen. We gaan een lied zingen. En uh, dat is Psalm 13 in een opwekkingsversie. Dus uh, voel je vrij om mee te zingen. Zich voor mij, hoe lang, o Heer? Wordt mijn denken nog verward en heerst verdriet in mijn moe gestreden hart? Zie mij staan en antwoord: O God, mijn vader. Ik zal juichen voor u, toch zing ik van uw liefde en trouw. U was steeds goed, hier u blijft goed. Who? Mm -hmm. Straks komen de kids binnen en dan gaan we samen het avondmaal vieren. In de preken stonden we stil bij Gods afwezigheid. Avondmaal is dat we vieren dat God aanwezig is en dat je dat ook mag voelen, dat Hij heel dicht bij je komt. Toen Jezus opsteeg naar de hemel, zei Hij, ik ben met jullie tot aan de voltooiing van deze wereld. Ik ben met jullie bij je. Dat geldt voor vandaag. Avondmaal is een, een manier om dat tot je door te laten dringen. Dat hij er is voor jou. Uh, Jezus die stierf uit liefde voor imperfecte mensen. Mensen die tekortschieten, Mensen die ook erkennen. Ik heb vergeving nodig. Daaruit wil ik leven. Het gaat om Jezus bij het avondmaal. Hij geeft zichzelf uit liefde. Om jouw zonde weg te nemen. Om je... Uh, in relatie te brengen met God nou, voel je welkom hier om uh, hem te ontvangen om hem te ervaren en zijn uh, vergeving zijn genade binnen te laten komen we gaan uh, met elkaar bidden Onze Heer, Jezus Christus, we danken u voor het avondmaal. Dat we dat mogen vieren, met elkaar, jong en oud. We danken u voor uw liefde voor ons. En we erkennen ook dat we imperfect zijn, uw vergeving, uw genade nodig hebben. En we danken u dat u ons omarmt in liefde. Wilt u ons vullen met uw geest, zodat we gevoed worden met uzelf? Wilt u ons bemoedigen in dit avondmaal, ons tegemoetkomen met uw liefde, ook als we worstelen, kunnen worstelen met schaamte, met schuld, moeite, zorgen, gebrokenheid, met uw afwezigheid? Wilt u daarin nabij zijn? Laten we samen bidden met onze Vader.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 de macht en de majesteit tot een eeuwigheid amen we gaan uh, straks het avondmaal vieren de kids zijn er nog niet dus uh, hebben jullie ruimte om even een muzikaal intermezzo te plegen uh, ja. ja misschien <lacht> ja ik sta jullie een beetje voor een plok <lacht> ik besef het is er een verzoekje die in de opheksmuddel staat? Ja. Ja, kijk. Mooi. Ja, die heeft Dit is mijn verlangen. Rob, ga je ook de tekst opzoeken of nog uh, niet? Nee, oké, okay, dan doen we het niet. <laughs> Gewoon eerlijk Gewoon... zijn, heel goed. Nee, het is... Opeggen 510... Bedankt Jarno en Suzanne voor, deze, voor het opeens opvullen van deze ruimte. Kids, welkom terug. We gaan uh, samen het avondmaal vieren. En bij het avondmaal gaat het om de eenheid uh, met Christus, met hem. Bij zijn liefde voor ons. En uh, we staan er stil, bij stil dat hij zichzelf voor ons gaf. Welkom om uh, hem hier te voelen. Het brood dat we breken. Daar gaat het. Ja. Het brood dat we breken het maakt ons één met het lichaam van Christus. De beker met wijn, we gebruiken druivensap. Deze beker met wijn maakt ons één met het bloed van Christus. Nou, neem van dat brood en van die beker en vertrouw erop, geloof erin dat Jezus zijn lichaam en bloed gegeven heeft om al jouw zonde weg te nemen. Om jou in relatie te brengen met God. Jezus is hier gastheer aan deze tafel en je bent welkom om bij hem te zijn, om hem te ontvangen. Welkom. Hier. We zingen nog een uh, lied om zo het avondmaal uh, af te sluiten. En uh, nodigen om uh, erbij te gaan staan.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 U bent goed, U bent heilig, U bent liefde. Jezus, U bent groot, U bent sterker dan de dood. Vanuit deze dag geef ik mijzelf aan U. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van U.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 Vader, deze dag geef ik mijzelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Ja, nog één. Welkom om nog even te blijven. En uh, ook een manier om um, en is soms, zodat een mens naar je kijkt, aandacht aan je geeft en uh, je verhaal hoort. Dus ik zou zeggen, stel je voor dat je bij de koffie iemand in bent, die weet kunnen we elkaar ook zo uh, een beetje goed laten zien. Dus uh, welkom om nog even te blijven. En heb je vragen of wil je doorpraten, schieten. Martin even aan op mij. Dat mag altijd. Uh, we collecteren nog, en daarna zingen we nog een lied. We collecteren deze hele maand voor uh, een rolstoelbus. En ik hoop ontzettend dat we met elkaar uh, zoveel geld ophalen dat we uh, een groot aantal kunnen bewegen. Pieter de die is in uh, Zuid-Afrika een familie van mensen hier uit Sprengen. En het uh, de Sprengen is er uh, uh, nou, gewoon voor een bus nodig. Dus ik zou zeggen, van harte dat jullie aanvoren. We zingen nog, nog één lied um, en het gaat over dat we samen als, uh, als gemeente, als volk uh, van God onderweg zijn naar een uh, tijd uh, die uh, mooi wordt. Hm. Uh, misschien is, is het moeilijk onderweg, maar samen kunnen we er uh, zeker komen en daar gaat het lied over. God gaat met ons mee. Laten we daarvoor gaan staan. Het volk van God, wij zijn als vreemdelingen hier. Een van heiligen en twijfelaars bij elkaar, maar kijk wij lopen nog, wij lopen wat God heeft beloofd, achterna, houd voor. Schouders waarom? om mee af te sluiten. God gaat met je mee, deze week in en vandaag en ontvang zijn zegen waarin je merkt dat hij aanwezig is. De genade, de goedheid van Jezus, de liefde van de Vader en de nabijheid, de eenheid met de Heilige Geest, met jullie allemaal. Amen.